Voor de vormgeving, beleefd, aanbevelen, deels en -co. U van horen morgen. Hè? Oh, dag Tante. Lie. Oh, wat is dat een tijd geleden, hè? Heerlijk. hè? Nee, ik bedoel, heerlijk, uw is weer eens te horen. Hoe, hoe, hoe heet dat nou? Uw ras, uw bot. Ja, uw stem natuurlijk. Ik, ik was uw stem even kwijt zeg. Nou, daar heeft u zelf nog geen last van, hè, Tante. Lie. Hoe? Tante, Lie, zou u de horen even in de hoek van de kamer willen leggen. En dan, en dan iets spreken. Wat zegt u? Ja, wij moeten elkaar gauw weer eens zien, beslist. Ja. Wat? Morgen? U wilde morgen komen? Au! Wat? Nee, ik zoek verhoogelijk even wat erg hard met te mijn hoofd tegen de muur van te riepen. Ja, van enthousiasme dat u morgen al wilde komen begrijpt u wel. Maar morgen kan ik helaas niet. Jammer hè. Oh, eh, dan moet ik naar de, ja noem het ik dus, de kapper. Morgen moet ik naar de kapper. Daar kom ik net vandaan, hè? Ja, ja, nee, nee. Ik bedoel, morgen moet ik bij de kapper, dus eh... Uh... Ja, wat doe je bij de kapper, hè? Eh, uh, een Morgen gaat ik dus een pruikpapper. Leuk, hè? Nee, natuurlijk duurt dat niet de hele dag, tante, maar... De hele dag? Bent u van plan de hele dag? Wat zou dat vreselijk gezellig geweest zijn. Ja, als ik gekund had. Overmorgen? Nee... Eh, uh, Overmorgen moet ik... Uh, ja, wat moet ik overmorgen weer? Ja, mijn pruik ruilen of zoiets, geloof ik. Oh, tante, ik hoor mijn werkgever, zeg. Ik moet gauw aan het werk, hoor. Verschrikkelijk gezellig, uw ding is weer even te hebben gehoord. U je weet wel, die toeter, die stem. Ik was een weer kwijt, zeg. En ik schrijf u heel gauw een hele lange brief, tante. Ja, doei. En een hele lange brief en een hele smalle. Ah, ah, dat was mijn nachtje wel hoor. Ik was drijf zeg, ik dreef. Goeiemorgen. Morgen meneer Biels? Morgen, tot op mijn hemd zeg, Kletter door water en af. Ik droog zeg, dat drijf het hem wel. Blijf stralen, ik dreef de deur uit zeg maar hè. Maar die hadden ze dus op slot gedaan, hè, is meer doorweek. Dus ik drijf, ik dreef, begrijp je? Nee, nauwelijks. Nou geloof het dan maar. En neem het maar van mij aan zeg en lachen maar eens om. Laten we het maar eens hartelijk om lachen. Dat het zo ludelendiek is. Op volse lappen jeugdleiders stoeren Het ga enorm ludelendiek. Om iemand op te sluiten in de harskelder en dan de centrale verwarming op heisa te zetten. Zeg, wacht even, de harskelder. Was je in het jeugdhonk? Douderavond. Ouderavond? Wat moet jij daar dan? Piet even met mogen bellen. Van oog met de kiet. Auw, ik ben vanavond verhinderd, auw Je spreekt met Piet dus, broer Piet De ouderavond van het jeugdhonk Auw, zou jij willen gaan dan, anders is het wat zuur Voor het kind, auw, voor één, Als er niemand is van de familie, auw Zou je dat willen doen voor broer Piet, auw, ja En allemaal met die ouderlingenstem van hem, die zet hij dan op Dat deed hij als kind al, jong ouderling Ja, zeg, was het gezellig? Om te drijven? Nee, dat was niet gezellig, nee. Dat sta je nog raar te kijken hoor, in je eentje. In je eentje? Was jij de enige ouder dan? Met Bos dus hè, met Kees. hè? Kees Bosraat. Wat ook al niet gezellig is hè, om daar als twee weldenkende mensen tussen dat jeugdgaaies te zitten. En die heb ik dus gepakt hoor, Kees. Ja, ja, ja. Kees heb ik gepakt, Bos. Kees Bosraat. Ja, ja. Gepakt? Bij het spel, dat waanzinnige spel van Bol. Pol had weer wat hè. Het geweldigloos sabotagespel, ook iets van die naart. Ah, ja, geweldloos, neem ik aan. Oh ja, als het een beetje maar een naam heeft, hè. Ja, dan doen ze altijd dus een spel, hè, op ouderavond. avond. Ja. Met de leden en de ouders samen, is het niet? Ja, ja, maar weet wel waar je aan begint, hoor. Ja, hoe ging dat dan? Nou, oké, okay. verdelen in twee ploegen dus, hè. De geweldloze sabotageploeg en de geweldloze defensieploeg. Onder mijn commando dus, defensie, hè. En Bos het sabotagetuig hè, onder zijn hoede Op zijn lijf geschreven die rol hè? Met Pol als scheidsrechter Nou dan ben je wel ook even klaar hoor, met die Als scheidsrechter, zo partijdig als de Pieter. Oh ja? Ja zei ik hè. Dan gaf ik een van die pluiskoppen van mij en draaide op zijn hersens Wegens insubordinatie En dan had ik weer een punt Dat was meneer niet geweldloos genoeg, dat is in Ik zeg, vertel jij me dan maar hoe ik iemand geweldloos een draai om zijn hartjes moet geven. Door die knaap met kracht van argumenten te overtuigen. Chef, vol aan het woord. Ik zeg tegen die schatters, hey, hey, kom jij eens hier? Zeg ik, hè? Hey. Mm -hmm. Ben jij door die luil overtuigd, ja of nee? op en holap, zegt hij Ik zeg, nou, dan ik jij er nog geen? Maar dan bezorg je de ploeg wel nog een punt. Hij zegt, nou ja, later maar heb jij gelijk. <lacht> nou, en de rest van de nacht heb ik hem niet meer teruggezien. Oh nee? Nee. Hoezo? Is dat raar? <laughs> ja, eigenlijk wel misschien. Nou ja, de, de enige die ik nog wel heb teruggezien, heel even, dan, dat was Neve hoor. Plus Bosraaf, dus eigenlijk was alles nogal raar bij dat spel. Hè? Ja, hoe ging dat dan? Nou, de, de Bosraaf die ging dus de deur uit en die had dan de opdracht, het jeugdronk, de saboteren geweldloos. En mijn geregelde troepen moesten dat dus zien te voorkomen. Ook geweldloos, Precies. ja. je ja, had woord uit mijn mond, ja. Ja, ja nou, maar dat had ik mijn mannen gauw uit hun harige hersens gepraat hoor, Ja, daar sta je van te kijken hoe gauw dat agressieve gaai is. Omgeturpt, hè. Daar heb ik twee minuten een vader ons lieve donderspietje tegen aangehouden en het was zee. Dus je werd wel geaccepteerd? Geaccepteerd? Geaccepteerd? Ik ging op de schouwers ben ik nog gemeend bij gevallen ook ah, nee ja, nee, weef meende de vijand aan te rukken en blief dus meteen alarm waarbij men dus plots los moest laten ja, met mijn achterhoofd op de piano peuten staan er nog in de volle op plus een ontzettende herrie ah, ja, dat was loos alarm dus zo zeg dus ja. nee, weet dat ook in je ploeg? Ja. Was die ook zo enthousiast? Die, die ging het behang van de muur trekken. Ik zeg, sorry man, maar je zit bij defensie en niet bij sabotage. Nou, dat was hij in het vuur van het spel even vergeten, ga maar naast ja, ja, maar ja. Uh, hoe ging dat nou, dat spel? <laughs> ja, dat ging helemaal niet. Dat was heel merkwaardig dat spel, maar dat wilde niet op brief komen. Dankzij dat sabotagetuig dus, hè. Want ik had mijn zaken voor klaar. tot het andere gewapend. Zagen erbij gehaald. Met de zaag, paar stoelen, de mannen stoelpoot, hè, de anti-sabotage stoelpoot. Hè, strategisch posten uitgezet in de tuin, rondom. Paar van die paarse meiden aangewezen als koerier. We hebben teruggetrokken in mijn hoofdkwartier, de haskelder. Verder alle lichten uit en afwachten maar. Ja. Nou dat was toen half elf. Ja. Ja, en ik zat er maar. Ja. Ja, ik zat er maar te zitten. Ja. En ik kreeg het warm. Warm. Hé. Later dus, hé. Eerst warm, nog wel lekker, want het was al koud daar. barakels warm. Maar dat werd heet. Sterven, gloeien. Kom, kom. Lava. Laten we het maar op lava houden. Drijven zeg, ik drijf. Ik denk, ik word zeker niet goed, ik krijg zeker iets. Tik van de beet koers. Ja. Nee. Nee? Nee, nee, nee, nee, nee, Dan dacht ik namelijk ook koers, hè. Kou op het lichaam. Hè, hoewel ik stierf het hitte dus. Tot op het hem geen droge draad meer, ik droog drijven en welzegd bij stralen. Dus door water maakt alles plak, alles vrij Ik reed in die richting dus, ben ik duidelijk? Ja, ja Ik bedoel, ik transpireer op een gek. Oh, verschrikkelijk, En toen liep het al tegen 12 dus, hè God, met nog geen mens gezien oh, nee. Dat ik denk, ik ga met een luchtjes scheppen, hè Even de stelling inspecteren, ja? Ja Nou, vergeet het maar hoor, deur liggen. op slot Had dat je eens op slot gedaan bij de centrale verwarring op hij staat Vandaar daar dat mijn handen zo trillen, dat mijn handen die nee. toen dat ik aan kort zag bereikte. Nee, dat, die trilde helemaal niet. Moet je niet? Kijk, ik dacht dat het dit was, maar het was helemaal niet. Het was de hete lucht die trilde. Sterven daar zijn. en alles daar op de duur trilden, hè? Alles trilde daar. Ik keek om me heen en ik denk trilde, dat alles trilde. Van de hitte, hè? dat is mijn hoofdkwartier. Kun je nog trillen, trillen, mij? heen. Tjonge, tjonge, En wat heb je gedaan? Geforceerd. De deur, wat dacht je? Bij de tweede keer raak, hoor. Oh, bij de eerste dan niet? Nee, nee, bij de eerste keer mis. Toen probeerde ik namelijk met trappen. Hè? Dat heb ik wel op de tv gezien. Trappen ter hoogte van het slot. Maar dat was dus mis, hoor. Mis. Die schop, ja, die was mis. Ik trapte tegen de muur namelijk. Het heel raar is dat, maar dat geeft niet mee, weet je, dat kaat meer, dat kaat voel je. Mm -hmm. Dus eigenlijk krijg je hem even zo hard terug, die schop, hè. En dan voel je pas, wat voor een doodtrap je dan net hebt staan uitdelen. Ja, Goeie, hè. Ik dacht dat ik mezelf een ongeluk schopte. Dus toen heb ik maar even met de schouder gedaan, hè. Stel je het even voor, hier, deze deur, waarom het zo, hè. Ik neem aanloop, let op. Hé! Eh, ja, ja, ja, ja. u uh, oh. Dankjewel, zeg. Gooi, Janice, zeg maar. Goeie, goeie, even, even fijn gedaan. Knal, me even de deur tegen mijn hoofd, zeg. Dan eh? liep jij daar niet tegen aan, dan? Nee, ik deed of ik hem forceerde, die deur. Ik deed alsof. En wat deed jij? Ik deed alsof ik binnenkwam. Ja. Nee. Maar waarom forseer jij tegenwoordig alleen maar deuren? Ja, dat moet jij, zeggen jij zeggen, zeg. Nou, ze weten de man die. Sorry. Eh, uh, wie is die meneer daar even heeft? Uh, morgen, chef. Ach, gut, ik was je even vergeten, Koen. Ho! Oh! Zeg, ja, Koen, wat heb jij? Hij ah, hebt het koud. Ik was hem vergeten namelijk. Heel zielig. Ga je fijn zitten warmen, Koen. Ho, oh, wat is er met jou gebeurd, man? Je bent niet goed. La la la la laat maar even, chef. Ja? Ik, ik, uh, even, ik, ik haal het wel. de nacht nogal, begrijpt u? Ja, af en mij want Ik heb ook met de bloemen op mijn pak in de kou gestaan. In de wat? In de kuil, naast de burgemeester notabene. Dat ken ik, dat ken ik. Dat was een eenpersoonskuil daar. Ja, dat hebben we gemerkt, ja. <lacht> daar stonden we allemaal op, plot op elkaar. Wat, wat, wat, wat, wat was dat dan voor een kuilkraap? Kraap? Die hadden wij gegraven, toen, Een valkuil. Voor de vogels van de geweldloze sabotatie. Mooi initiatiefkraap, Kraap. Geweldloos als de pieten, joh. Als ik erbij geweest was, had je een pluspunt van me gekregen. Ja, leven met pluspunt, zeg. Daar hebben wij een uur op staan beulen op die kuil. En dan vult hij hem even met de burgemeester. Ja, neem het niet kwalijk, zeg. Met z'n tweeën in een eenmanskuil in mijn klebberbank bij 10 graden vorst tegen de man aangedrukt moeten rekenen. Mm -hmm. En toen vroegen we nog een keer een matje vast ook. Toen die man ons eruit hees, was het een Siberische tweeling, of hoe heet dat. Dat is een vraagje voor biep. Voor biep? Buispakker, dokter Dr. Anders Biep, buispakker. liep de zaak daar te screenen, weet je wel, socioloog. Heeft dat spel uitgevonden en schrijft daar nu een studie over. De reactie en de impact en de stereotypen die daaruit ontstaan en zo. Ja, ja, dokter Anders Beuzel de Beuzel zeg maar. Wat is dat een wat op een Hè? Ja, ja, ja. Niet mijn indruk, Chef. Oh nou de mijne wel hoor. Het was met ouderavondje wel. Punt 1. Punt, punt 1. Hadden we gehad toen doen met 1. Punt 2 van het programma al zeg. Ik denk, wat lees ik daar nou? Dokter Anders biep buispakken? ...houdt een inleiding over het onderwerp... ...waarheen met de kabouters. Ja, volgens mij een paar verdraaid helder aantikkende stellingen, chef. Nou, kijk, ik dacht dat ik een beetje daaps werd hoor, Vol. Waarheen met de kabouters, zeg, ik denk klaar ben ik. Dan gaat er even dat grut schrookjes vertellen. Broer Piet, stuurt me een avondje uit. Nou, maar dan heeft u wel even raar opgekeken, chef. Want dit was toch wel even heel nieuw gedacht wat Biep daar aan de orde stelde. Ja, daar heb ik zeer raar van op, denk, Paul. Je zegt het, maar dat heb ik nog nooit voor mogelijk gehouden, zeg eerlijk niet. Dat een volwassen persoon, na zes, zeven jaar studie op kosten van de gemeenschap, zich er niet voor drie kwartier langs een geestelijk bankroute etaleren met een verward betoog waarheen met de kabouten. Ja, maar, hebt u Biebs betoog eigenlijk wel vervolgd, Jeff? Nee, Paul, nee, Paul, nee, nee, heb ik niet gedaan. Nee. De tijd dat we op zondagmiddag voor ons vermaak een kijkje gingen nemen in het doolhuis... ligt ver achter ons vol. Ik bedank er hartelijk voor... ben een beetje vreemd te gaan zitten amuseren... met een door het juf honk gehuurde... bezongene dwergenpester. <lacht> en dat had ik in de discussie... dan ook wel even laten merken, dacht ik. Ja, ik dacht ook al... de chef heeft er niet van begrepen, chef. <lacht> oh, natuurlijk, niet, nee. Nou, maar ik had het pendel... Anders tamelijk gauw voor oud vuil in de hoek hoor, de helft. Oh ja? ja, wat zei je dan? Ja, ik, ja ik, nou ik zeg dames en heren van de jury. Ik mag me daar in deze kringen misschien niet populair mee maken, maar zou ik de geachte inleider er wellicht op mogen wijzen dat hij nu ruim 50 minuten heeft staan zwetsen over iets wat er niet is. Ja, wat u daarmee bedoelde begreep niemand het. Hier, kijk, daar houdt hij het nog vol over. Kabouter bestaat niet, Paul! Dat weet een kind. Ja, maar de kabouterbeweging bestaat wel degelijk, chef, dat weet een kind ook. Nou, Dit is gisteravond, precies zo. Dan denk je toch dat je gek wordt, hè? Als je daar een korps vol wassen mensen... ja, met eerlijke gezichten van gaat gaan overtuigen dat kabouters bestaat... En helemaal geen occulteregen mensen of zo. gestudeerde lui, allemaal dokter Anders biep biep biep biep biep zelf even. Die hebben niet voor terug tijd met een zuur zoet glimlachje iets te zeggen van heftige acht de vragen stellen er misschien bezwaar tegen dat ik heb er een toon een kabouter Ja, ik zeg bezwaar, nee. Graag. Daar ben ik dan wel benieuwd naar. Pluk er maar één uit uw paddenstoel. Hij zegt, Hannie, zou je even willen gaan staan? Hannie? Oh, Hannie, jawel. Een vrouwtjeskabauter. Naast hem, daar ging even iets staan, zeg. Ik denk je goed. Wat gaat er staan? En dan ging wij even in staan. Of er geen eind aan kwam zijn. Vooral van een meter of twee. Wat met mij schaamteloos presenteert als kabouter. Nou, dan word ik er wel even vals hoor. Oeh, oe. Dan ga ik meteen een enorm medelijden uit zitten stralen, hè. En dan zeg ik, uh... oh, gut. Ja, van waar oh. Huh? Ja. Ah, dat doen ze mij ook niet hè? Ik zeg, ach, het een afwijking aan de schildkluurserker. Nou, toen had ze er wel even zitten hoor, de kabouter daar. En Piet, haar verdediger, dus van te vragen stellen. Hanni is raadvlid voor de kabouters te vragen stellen. Ik zeg natuurlijk, jongen, en ik zal het u nog sterker vertellen. Mijn overgrootvader, Map. ...welgeteld 12 centimeter en die was koning de reuze en nou ja. jij bent. Nou, toen was ik wel even de gebeten ook hoor. Toen werd mij even verweten dat dit een demagogische tactiek van de extreme rechtse was. Met het conservatief imperialistische middelen belachelijk maken van de kabouterbeweging. Ja, ik zeg helemaal niet. Ik zeg zodra de juffrouw mij een paar van drie weken kan tonen, word ik lid. Chef, u haalt alles door elkaar, chef. Jazeker, Paul, natuurlijk, hè. Ik ga alles door elkaar. En weet je wie jullie dan de volgende ouderavond eens in je perrel moet zetten? De bullebak, joh, hè? Of pis, misschien zelf. ja. Die arme jeugd, hong, kinderen slikken het wel hoor, die geloven alles. Maar je loopt natuurlijk het risico dat een van de nog niet helemaal daapse ouders... ...je sprookjes bouwen met je lek prikt, man. En met die krankzinnige spelletjes net zo. Oh ja? Het ja. ja, ga eens door. Dat heb ik je verteld. Nee, wacht even, je was bij dat je die dichte deur forceerde. Dichte deur, ja, dat was dat wel waar. Oh, was hij niet het slot dan? Nee, nee, toen niet meer mee, dus je begrijpt. Ja, hij zal geen open deur intrappen, Ja, dat zegt dan de figuur die hem op slot heeft gedaan, ze. Die zijn oog even voor een paar uur in de haskelder opsluit met de cv op hij staat. Ik dreef zeg ik bevrijd, maar vrij van. Nee, dat hebben we gedaan om de geweldloze defensieve redenen. Om onze ploeg te behoeden voor nog meer strafpunten van Koen. Daar crossierde ja. jij namelijk in. Ja. Dacht ik eigenlijk wel, weet je wel. Ja, wel. ja. ja. maar ja. waarom die verwarming dan zo hoog gezet, Kraat? Als zijn geweldloze therapie, Koen. Om ja. de man zijn natuurlijke agressiviteit het af te remmen, ja. Warm te maken lusteloos, niet? Knap denkwerk, kerel. Als ik het geweten had, had het voor je ploeg een pluspunt betekend. Tja! Over partijdigheid gesproken, de troep bat zijn eigen commandant, blusperd. Ja, maar wie had die deur dan weer open gemaakt? Piep. Wie? Piep? Rattels, piep. Dokter Anders, piep, piepelen piep. Bidden in mijn aanloop, zeg, naar de deur klik, zegt de sleutel piep, zegt de kruk. Ik hoor het, ik zie het, maar te laat natuurlijk, ik lig al op volle snelheid, dus de wet van de traagheid doet zichzelf. gelden. Nee, ik dacht dat de wet van de Maartenburger dikke bolle was normaal. Stel het je even voor zeg, met mijn vol gewicht tegen een open deur sterven van de hitte... ...en dan die emmer ijskoud water over mijn hete ziel. Goh, je diep die? Nee, die hing de bovenling met een touwtje aan de deur, begrijp je wel. Die was bestemd voor degene van de geweldloze sabotagevloeg... ...die zou de draag door onze commandant te na te komen, ja. Bedraaid, eet, knap, pluspunt alweer hoor, als ik het geweten had. Ja, ja Paul, stijf en tuig, maar in het kwaad hoor. Voor uw de commandant een haal over hartverlamming bezorgd, een bluspunt. Ik dacht dat ik stierf zeg, ik dacht ik ga dood. En wat zei dit? Dat verstond ik niet. Daarvoor moest ik eerst die emmer van mijn kop halen. <lacht> ik zeg, wat zegt u? Hij zegt, mag ik u, voor mijn studiedoeleinden even naar uw bevindingen vragen? Ik zeg, in welke zin? Hij zegt, nou, bijvoorbeeld, welke waarde hecht u aan de geweldloze opzet van dit spel, ik zeg, wilt u dat weten? Hij zegt, ja zeker, daar hoop ik op te promoveren namelijk. Dus ik pak hem bij zijn baard, ik smijt hem de harskelder in en ik zeg, promoveren. Alle mensen, zeggen, chef. chef en Hanny, Hanny de achteraan, met een stevige tik op het tanige kabouterbillen. Krikkracht krak de deur op slot en ze leefden nog langer gelukkig vol. Nou, en toen kregen we dus die aanval, hè. Ja? Van de sabotageploeg? Ja, ja, bellen. Wordt gebeld, ik denk daar zijn ze dan, hè. Proberen ze me even te overrompelen, gewoon onschuldig aanbellen. Daar <laughs> nou, dan zijn ze bij mij het verkeerde adres, hoor. Dan is het een ruk open de deur en grijpen met zijn kwadden. Hahaha! <laughs> en met een boel op zijn neus, rang in de nek, bek op de vloer... ...bom-bom-bom met het hoofd op de kasseien... ...en naam rang en dienstnummer. zeg. Nee, en wie was het? De burgemeester. Nee... En wat zei hij wel? Ja, hij zei, ik ben een beetje verlaat. Sorry. Nou, nou, nou, sportief hè? Zeer sportieve man. Meteen meedoen ook. Hij zegt, ik, ik zeg tegen hem, wat kiest u? Sabotage of defensie. Hij zegt defensie, ik zeg dat treft. Dan kunt u de boom in. De boom zeg, van het jeugdkonk. Ja, ja, de boom, dat hadden we nog niet bezet. Voortreffelijke verkenningspost om de bewegingen van sabotage, gaaiers van Bosraafgaden te slaan. En ging hij? Dan dacht ik, ja, ik zag me in het duister verdwijnen, tenminste nogal plotseling. Ja, ja, ja, bobbelig. Zeg, wat ging je dan doen? Stelling inspecteren, dan over een zootje ongeregeld gesproken zijn. Het eerste waar ik op stuit is een witte vlag, waarop met ruw letterschrift de woorden, wij zijn hem gevlucht, even. Wat vertel je me nou, Knaas? Waarom gevlucht, jullie? Nou, kijk, dat leek ons namelijk nogal zeer geweldloos eigenlijk, weet je wel. O, vluchten? Potdeksels, joh. Chef, hè? Vluchten? In de zin van geweldloos? Knap, hoor. Had een extra pluspunt voor jullie, betekent één. Eerlijk, als ik het geweten had dus, hè. Waarheen gevlucht? Knap, als ik het vragen mag. Ja, dat mag je vragen, Paul. Dat vroeg ik mij namelijk ook af. Daar in het pikkende donker. En wat hoor ik? Gegiebeld jagend gegebel. Ja nee, dit was camouflatie hoor Koen Ja ja, geluiden van gegebel, Dubieuze kroelerij Richting parkeerplaats Ik erop af Uit mijn eigen wagen notabene Kroelsgewijs gegebel. Dat ik ruk mijn portier over En wat denk je, meneer, hier met een drietal van die Italiaardse meiden, onderling donderjagen? Nee, oh nee, oh, maar kom nou even zeg, we zaten daar alleen nog maar een vrije paardje te simuleren, om de vijand op een dwaalspoor te brengen, Koen, gevlucht als wij waren, ja, ander licht op de zaak, chef, had weer een blutpunt betekent, als ik het geweten had. Een vrije paardje, bro! Gij met drie van die paarse meiden een vrijend paardje? Nee, die losten me kan af, natuurlijk, die NATO. Die waren omste beurt dus vrijende van dienst. Dus eigenlijk wel, weet je wel. Ja, ja, dus dan is dat mijn defensieapparaat te helden. Drie vrijende in de van dienst en één rokkenjager major. Daar moet ik slag mee leveren. Ja, over slag gesproken, waar bleef die geweld groter dan we daarje van eigenlijk? Nergens, nergens, helemaal van nergens. Brief nergens. Tegen één inmiddels. Geen spoor van te bekennen. Die waren er even naar huis gegaan, de heren. Dat meent u niet, Chef? De vol. en hier dan vanmorgen in mijn bus Anonieme brief. Voilà. Geachte heer, wij zijn maar niet gekomen, want wij dachten maar zo. Geen geweldlozer sabotatie dan u zich de zenuwen te laten wachten. Geteken, onleesbaar, zoals de hele brief eigenlijk. Nou, ik ben even perplex, Chef. Grote goedheid, wat een kleine kopjes, hebt dat is het pluspunt met de grote gouden plus, hebt. Dacht je wel. Met een eervolle vermelding in de jeugd, Honk tonk, daar. Gewoon niet opkomen, zeg het toppunt van geweldloze je hebt. Die kerels hebben dik gewonnen, eerlijk wat u. Wat ik, Paul? Nou, ik denk er wel even een protest tegen aan, Tegen die beslissing. Dan ga ik wel even tegen in hoge beroep van. Dan zou ik toch nog wel eens even willen laten gelden dat ondanks de heren toppunt van camouflage techniek ik persoonlijk een commandant heb gevangen genomen. Wat geldt ja. in mijn taartje? Ja, zeker. Ja. <laughs> Kees zelf, Bos, Kees Bosrat, sluipend aan de overkant, verkleed als oud vrouwtje. Vol, over het toppunt van doorzichtige camouflage techniek gesproken, quasi een brief op de post gaan doen. Ja, die keek even raar op hoor, toen ik hem in de kladden greep. Schreven als een mager varkje, zeg, onherkenbaar de commandant zelf Ja, ik moet toegeven dat dat de zaak weer wat in het evenwicht brengt, chef Niet waar? Had inderdaad een zeer groot pluspunt betekend, chef, als ik het geweten had en Als ik het geweten had, dat is het enige wat jij weet, geloof ik Dat is met de scheidsrechter wel, zeg Waar heb jij de hele de nacht eigenlijk gezeten? Nou, in jouw auto dus, ome. In de bagageruimte, weet je wel. Daar hadden wij Koen namelijk even geweldloos ingeprommeld, In de zin van uh, geen scheidsrechter, geen strafpunten. Ja, nou, uh, geweldloos nou direct, knaap. Valt die karate tik in mijn nek daar ook onder, vind je? Koen, joh, daar hebben we al lang over gediscussieerd, ja. Over hoe men zonder geweld iemand met een prop in zijn bek gebonden en wel in de koffer maar daar kwamen wij niet uit. Ho, oh, oh, ho, hoe ben jij eruit gekomen uit mijn kofferpo? Nou, dat is inderdaad me even door het hoofd geschoten, gekke. En net zo passies, toen ik jouw auto hier beneden op het pleintje zie staan, ik denk, Verdek? bo. <lacht> is dat een rare ervaring? Oh, de Grote, dus, dat heeft de hele dag in mijn garage. Mijn moment, hallo, hallo, hallo. hola, ik bedenk iets. De commandant, het Kees, bos, Kees, bos aan het oude vrouwtje. En biep. Met de koolse kabouter, verschrikkelijk zeg. Ik heb dat hele zootje bij elkaar in de haskelder gesloten. En ik ben met een nijdige krop met de burgemeester in de valklouw gestapt. Waar wij om drie uur uit bevrijd zijn door een passerende dronkaart. Waarna wij huis toe gereden zijn. Bosra zegt, Die zit daar. Verschrikkelijk zeg. Rampen zeg. Vrede het wij het Wielkervool volgende morgen. Ik ben er niet zeg. Voor niemand niet. Ja, die is er, George. Hier komt ie. Ja, maar uh, ik Kan er nog wat bij. Geef maar, dank je. Ja, is hier. ja, je, Ja, de Ridderman. Uh, wat, zegt u, meneer man? De politie heeft u uitleg gevraagd als wat, meneer de man? Uh, uh, als bestuurslid van het jeugdhonk. Ja, ja, waarom trent, meneer de als waar, Wat? Omtrent de vrijheidsberoving van een dokterandus, een kabouter en een oud vrouwtje, zegt u, meneer man? Maar dat is, ah, nee, maar dat is meneer, dat is de heer meneer meneer man. dat oude vrouwtje. Oeh, o, oh. Dat oude vrouwtje is een oude vrouwtje, zegt de politie. Oh, oh, oh, oh, oh.